All American Night. Goedemorgen en welkom bij een All-American Night-uitzending van WNL hier op Radio 1. We hadden Super Tuesday, we hadden de Amerikaanse sportnacht. En nu hebben we weer een helemaal Amerikaanse uitzending die vooral gericht is op het papiertje dat hier naast me ligt. Het is een vergrijsd, eigenlijk vergeeld papiertje waar heel groot op staat. In Congress, July 4th. Um, 1776? Ja, 1776. 1776. Waar hebben we het over? Uh, Thijs Roes, Amerika-correspondent en Amerika-deskundige... Die al de hele nacht eigenlijk alles uitlegt wat ik probeer te vragen over, <laughs> de, over dat papiertje. We hebben het over de Amerikaanse, Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Het, het document, uh, het, waren, het waren alle founding fathers zoals dat heet. Het waren de, de, de vaders des vaderlands van Amerika. Die zeiden dat ze niks meer met de Engelsen te maken wilden hebben. En zeiden uh, wij willen onafhankelijke koloniën zijn. We pikken het niet langer van die koning in Engeland dat uh, werd uiteindelijk um, ja, eigenlijk verteld in de Declaration of Independence. Mm -hmm. Toen kwam de vrijheid en dus werd die dag gevierd als Independence Day. Ja, ja, ja want ja, als en, het allemaal eens was, dan hadden ja. het waren ze nooit gaan vieren natuurlijk. Ja, nee, dat is uh, waar. De geschiedenis is altijd met de overwinnaar. En ja. dat is vandaag, of eigenlijk, over precies 57 minuten, dan is het klokslag 12 ja, uur nou, in, in Amerika. Is het dan. En dan wordt het de uh, 4 of July. Maar ja. we gaan het niet alleen hebben over uh, Independence Day, we gaan het eigenlijk ook hebben over Amerika, dat fascinerende land wat jij Thijs Roesten zo fascinerend aan vindt. Maar bijvoorbeeld ook Helene Westerhuis. Zij woont in New York. En New York was vroeger Nieuw-Amsterdam. En uh, uh, zij heeft er een boek over geschreven... wat er allemaal nog voor uh, Nederlandse uh, ja, is... dingen daar zijn. En uh, uiteindelijk gaan we het ook nog hebben met Roberta Enschede. Dat is een Amerikaanse in Nederland... over hoe zij Independence Day eigenlijk gaat vieren, zo ver van de, de eigen huis vandaan. Dus het is vooral veel Independence Day, maar toch ook een klein beetje politieke nog bij. Alle ja, lijntjes, cultuur en de geschiedenis en alles. Ja, ja, ja. Um, maar um, om nog één keer goed uit te leggen, Independence Day, het is niet alleen de, uh, dat ene moment vieren, namelijk we zijn vrij van de Engelsen, maar eigenlijk uh, het hele idee van Amerika, vrijheid voor alles en iedereen. Je mag een shotgun hebben als je dat graag wil. <laughs> uh, ja. uh, nee, uh, nee, dat zit, staat er natuurlijk ook in, ja. ja dat, maar dat staat niet in de Declaration of Independence. Nee, maar so in ieder dan... dat idee ja. dat komt allemaal voort uit het papiertje dat hier naast me Het ziet er wel echt uit, maar ik kan me niet geloven dat dit echt... Nee, declaration... ik, heb dit, uh, ik, ik, uh, ik zal het maar verklappen. Ik heb hem, uh, ik heb hem ooit gekregen van een, uh, van een vriendin van me, voor mijn vriendin. Ja, dat erg grappig. Ze had hem nog ergens liggen. En toen, uh, ja, toen, uh, <laughs> toen uh, kreeg ik hem. Um, kijk, in dat document staat uh, op een gegeven moment gewoon een, een, een heel uh, een belangrijke zin, die eigenlijk gewoon opzomt... wat uh, uh, uh, waar Amerikanen, hoe, hoe Amerikanen zichzelf het, het liefst zien. En waar ze eigenlijk met het land naartoe willen. En dat is we hold this truth to be truth to be self-evident. That all men are created equal. Dus het is echt. Uh, het, het zijn allemaal regels die. Uh, um, er zijn, er zijn bepaalde waarheden in het leven... dat alle mensen gelijk geschapen zijn. En dat eigenlijk het doel van de mens is... en, en, en, hun, en hun, hun rechten zijn eigenlijk dat je als mens... altijd het leven, vrijheid... En geluk mag nastreven. En eigenlijk die, uh, die kernwaarden. daar probeert Amerika tot op de dag van vandaag. eigenlijk op, uh, op voort te borduren. Ja, ze zijn, ze zijn eigenlijk. Uh, en dat, dat zie je dus in dit, in, do, in dit document. Nou, is. Kijk, dit, dit document. dit, dit, dit verhilde stukje papier. heeft op een gegeven moment een soort mythische vormen aangenomen. Maar het is, het is geschreven. al die mensen die waren. waren juristen. En als je het leest. Dat is best interessant. Een beetje moeilijk Oud-Engels. Maar als je het dus leest. dan zie je eigenlijk dat er gewoon allemaal. Um, uh, uh, ja, juristentaal in staat. Allemaal een soort, soort aanklacht is tegen de koning. Want hij is hierom is in het terand, en hierom en hij heeft belasting en uh, we mogen onze schapen niet goed houden. En het, is allemaal, uh, het wordt een beetje een juridisch droog stukje, maar ja. dat begin, dat is zo heerlijk. Dat, dat, dat, die universele waarde voor de mens. Ja, de, de viering van Independence Day is uh, al een tijdje oud, maar uh, deze Declaration of Independence nog heel veel ouder. Die kwam dus uit 1776. Uh, en uh, toen het uh, tekende het de Continental Congress, deze onafhankelijkheidsverklaring... die de afscheiding van Groot-Brittannië tekende die vertelde het net Thijs Roes. Maar laten we het nog even verduidelijken met Willem Post, die is namelijk Amerika-deskundige. Goedemorgen, meneer Post. Goedemorgen. Ja, als ik mij niet vergis, dan werd die uh, onafhankelijkheid... Um, uh, de, het congres stemde daar op 2 juli mee in. En toch is Independence Day de 4e juli. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat komt omdat een hele beroemde Amerikaan, Thomas Jefferson, hè, later ook de derde Amerikaanse president, hè, met, met, met een clubje mensen, maar het was toch vooral Thomas Jefferson, hè, dit moest uitleggen in een soort van verklaring. Hè. Dus inderdaad, 2 juli zou je ook gekozen kunnen hebben als het moment dat ze zich afscheiden echt van, uh, van Groot-Brittannië, van, van het Koninkrijk Groot-Brittannië. Maar ja, twee dagen later kwam Jefferson met. Uh, met die verklaring, hè, en dat is dan de beroemde Declaration of Independence, nou dat is natuurlijk voor Amerikanen het is een heilig stuk. Hè. Voor het eerst in de moderne geschiedenis worden allerlei democratische vrijheden, en met hele grote woorden, worden die tentoongesteld eigenlijk aan de wereld. Hè. Want het hele... Zo zien Amerikanen het eigenlijk. Ja. Hè. Het, het hele idee van, van uh, vrijheid, dat Amerikanen natuurlijk hebben, vrijheid met alles, in, uh, in wapens bijvoorbeeld, dat komt allemaal vanuit die Declaration of Independence voort. Ja, je kunt zeggen, het is later uitgewerkt, uh, ook, ook in de Amerikaanse grondwet. Nou ja, dit stuk, hè, eigenlijk een, een groot stuk perkamenten. Ja, dat, dat zijn allemaal mooie woorden: hè, dat, dat ieder mens recht heeft op geluk, op vrijheid. Ja, het is prachtig. Een beetje morgen. Mm. Uh, want ja, ik zeg, het is ochtend... Hè, maar het, vanwege het tijdsverschil in Amerika... dus zijn in Amerika nog net eventjes de andere dag... Mm. maar uh, de 4e juli... ja, dat is ook de dag wat ik zelf eens het meegemaakt... dat je in, in Washington... maar het gebeurt overal hoor... dat je op die grote grasvlakte... Hè, dat, is, dat is de heilige tuin van Amerikaanse geschiedenis... met al die monumenten... het Lincoln Memorial... natuurlijk ook het Witte Huis... het Washington Monument... Dat, daar zitten al bijna 1 miljoen mensen de hele dag door een beetje feest te vieren... Hè? en te barbecuen en, en parades zijn er... en s'avonds een heel groot vuurwerk. Nou, dat gebeurt ook bij de Golden Gate Bridge in San Francisco... en in New York is het het allergrootste. Maar ik heb het zelf meegemaakt in Washington... en dan zit je met een groepje Amerikanen gezellig te barbecuen. Uh, allemaal van die kleine groepjes zijn het dan. En uh, nou, dan, dan plotseling uh, wordt de barbecue onderbroken en dan gaat iemand uh, de onafhankelijkheidsverklaring voorlezen. En dan is iedereen doodstil, want dat is toch... Ja, of je nou progressief of conservatief bent, dit is toch iets wat, ja, wat iedere Amerikaan wel heel erg bindt. This is America. We weten dat we niet perfect zijn. Hè? Daar is uh, iedere dag natuurlijk ook het bewijs voor... Maar dit is wel wat we heel graag willen zijn. Dit Amerika, wat hierin beschreven wordt. En ze kennen hem ook uit hun hoofd, de meeste Amerikanen. Ja, Amerikanen kennen in ieder geval toch wel die zinnen. Hè? The pursuit of happiness, uh, liberty. Ja, dat soort, dat soort woorden. Dat, uh, ja, dat, uh, net ook wel wedstrijdjes soms op televisie. Wie het snelste uit zijn hoofd die, uh, die decoration kan opzetten. Dus ze we gaan wel ver mee. En het is één ja, het is, het is hele grote feestdag. Met, uh, met s morgens vaak de parades. En uh, nou, s'avonds of tegen de avond het uh, vuurwerk vaak op een snikhete dag. Eh, want ook nu weer, het is uh, grote delen van Amerika is het bloedbloedheet. Dus ja, mensen onder de parasol, onder de paraplu. Eh, die zitten dan uh, uh, te barbecuen en, uh, en feesten vieren met z'n allen. Het kleinste dorpje, het maakt niet uit. Uh, dit is ook een, een, een, een feestdag dat je vrij bent. Nou, dat is in Amerika ook best wel bijzonder dat je een... Uh, en dan toch een soort, ja, als er een weekend bij zou zitten, een kleine vakantie zou kunnen vieren. Ja, dit is een van de, van de belangrijkste dagen in het jaar. Ja, uh, maar dat terwijl eigenlijk na uh, de Declaration of Independence het land verscheurd werd door een, een burgeroorlog. Zijn ze dat dan allemaal vergeten als ze het uh, vieren? Ja, nou, je kunt ook wel zeggen dat diezelfde Thomas Jefferson was ook een slavenhouder. <lacht> dus als je al die prachtige woorden uit je pen laat vloeien, prachtige vulpen zal het wel geweest zijn, ja dan. Dan zou je verwachten dat in, in, in de werkelijkheid. Ja, dat, dat daar ook naar geleefd wordt. Maar ja, goed, dat is de grote opgave van de mensheid, natuurlijk sowieso. Ook als je naar religies kijkt. Wat komt er nou in werkelijkheid.? Dit is ook bijna een politieke uh, religie, hè? Wat, de, de woorden die gebruikt worden. God bless America. Hè? Uh, wat komt er in werkelijkheid van terecht? Nou, je noemt terecht de burgeroorlog. Er wordt ook wel gezegd in wat cynische commentaren vandaag de dag. Ja, er is zoveel polarisatie. De Obama-haat. En hoe lossen we nou toch die economische crisis, of in ieder geval de economische problemen op? En hè, kijk eens uh, afgelopen jaren hoe Bush werd bekritiseerd. En dan nu weer inderdaad Obama. Is het nog wel de spirit of America? Maar toch, als we nou morgen in Amerika zouden zijn. Hè, nou, voor Nederland is het eigenlijk al vandaag 4 juli. Dan, uh, dan denk ik ja, dat we toch ook wel aangestoken zouden worden door dat. Uh, soms noemen we het wel een klein beetje naïef, misschien, maar dat, dat idealisme wat de Amerikanen hebben. Ik heb, ik heb wel meegemaakt op Independence Day, dat voor kindertjes uh, ergens in een plaatsje. Er werden, werden gewoon uh, workshops, uh, vlagvouwen uh, gedaan. Hè. Dat was nee, of, en ook workshops van: uh, hoe verklaar je nou de onafhankelijkheidsverklaring? Wat betekenen al die woorden? Nou, en dan zitten die kindertjes vaak uh, een uur lang uh, dapper erop te oefenen. Ja, dit is dan toch het Amerikaanse patriotisme. Hè? Ja. Is, er, is het ook een beetje alsof uh, één keer per jaar uh, uh, nou ja, net als met het Nederlands Europees kampioenschap voetbal worden of zo? Dan zijn we ook opeens allemaal samen. Zullen nou, we dan gewoon één keer in het jaar het wel, Europees kampioen? Het, het is wel een heel andere pak van sport, maar ja. dat gevoel, dat is er natuurlijk, dat is er wel in Amerika hoor, moet ik zeggen. En dan maakt het uh, ook niet uit of je democraat bent of republikein, nee, dat of misschien maakt zeker zelfs niet uit. Uh, Zijn het ook de uh, uh, Afro-Americans en de Hispanics bijvoorbeeld, die, uh, die, die het vieren? Ja, nou in principe wel. Het is natuurlijk wel zo hè, dat je in, in, in, onder die groeperingen, hè, waar, waar vaak ook de problemen nog wel heel wat groter zijn... Ja, ...daar zie je toch misschien wat minder enthousiasme. Maar door de bank genomen is het door heel Amerika heen. Het is ook de diversiteit van Amerika die je viert. Hm. En bovendien, je feliciteert ook Amerikanen. Hè? Dus als we nou vandaag uh, Amerikanen tegenkomen, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, eh, congratulations. Hè. Ja, waarmee? It's America's birthday. He? Nou, jij zei terecht aan het begin: 2 juli, maar ja, 4 juli, dat is toch de dag. Als je zo'n prachtig verjaardagsgebouw krijgt, destijds in hm. 1776. Ja, jeetje, eet is een prachtige tekst. Ja, de praktijk is even iets anders, maar toch, ze streven hm. er wel naar. En uh, ze denken er nog ieder jaar aan. Dus de, de 4 juli, 4th of July, in de Pennsylvania. Dankjewel, uh, Willem. Oké, voor jouw We hebben nog geen All-American Night gehad zonder dat we deze man gedraaid hebben. Bruce de Boss Springsteen, Glory Days hoorde u hier op Radio 1. Bij dus de All-American Night. Van 4 tot 6 hebben we het namelijk over Independence Day... De belangrijkste dag. Misschien wel de belangrijkste feestdag. In is het eigenlijk de belangrijkste feestdag in Amerika? Ja, ja. nou ja, in, in, in, op een manier wel. Maar Thanksgiving is ook gewoon heel belangrijk. Ja. Thanksgiving is maar ook voor het een... land? Misschien... Ja, voor het land. Net is 5 mei eigenlijk ook onze belangrijkste fe ja. feestdag is. Maar dat toch niet is, maar toch weer wel is. Snap voor, je, je? voor de Amerikanen persoonlijk is Thanksgiving dan een familiedag. Maar dit is nationaal met z'n allen. Ja. En ja, dus ja, dus met het hart is het, uh, is het sowieso de, de, de, ja. de meest belangrijke dag. Maar op de andere dagen wordt er eigenlijk meer gefeest... en wordt er meer aan gedaan, ja. moet ik wel eerlijk <laughs> zeggen. U hoorde uh, Thijs Roes overigens, uh, de, de twee uur zit hij bij mij in de studio... om alles uh, uit te leggen, te duiden en te vertellen. Um, uh, maar dat doet normaal gesproken in ons programma nu al wakker. Um, Wouter Zantingen die duidt namelijk iedere week tot aan de verkiezingen de politiek. Maar uh, het is Independence Day en dus is ook hij vrij als Nederlander... De in Amerika. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat niet een beetje raar om o, o, als Nederlander dat ook te moeten vieren, die Independence Day? Oh nee, hoor, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Je een extra vrije dag te krijgen. Nee, ja. uh, <laughs> je nee, hebt er al maar... niet zoveel in Amerika. Nee, dat is ook waar. Maar uh, nee, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Bovendien zijn het natuurlijk allemaal bedoelde uh, waarden die gevierd worden, zijn natuurlijk waarden die we in Nederland ook uh, ja. volledig delen. Maar Nu hadden wij net in het vorige uur een, een Amerikaan aan de telefoon die het in Nederland viert. Die voelt dat nog echt zo als de dag dat wij de Engelsen het, het land uitschopten, min of meer. Hij voelt het echt als de dag dat gevierd werd om de vrijheid die nou ja, zo belangrijk is in Amerika. Uh, nou, hij voelt dat echt heel persoonlijk, zeg maar. Voel jij dat ook ondanks? Dat je toch een beetje uit het Nederland komt met de stijfkoppen die je eigenlijk al zo goed vinden? Ja, ik heb zelf natuurlijk niks tegen de Engelsen. De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uh, is natuurlijk een, een prachtig en ontzettend belangrijk document. Uh, ook uh, voor, uh, voor onze geschiedenis, voor de, uh, echt wel de hele wereldgeschiedenis. De, de, de belangrijke vrijheden daarin. De, zijn neergezet en die daarna zo standaard zijn geworden voor ook andere landen. En het is ja, natuurlijk goed om daar uh, uh, bij stil te staan. Maar je ziet hier in DC bijvoorbeeld, uh, wordt er af en toe wel uh, wat plagerig naar gekeken. De, de, de Engelse ambassade had bijvoorbeeld een bordje vandaag buiten hangen. Dat stond want vanwege omstandigheden buiten ons uh, uh, uh, kunnen om. Uh, zijn wij morgen gesloten? <lacht> uh, ja, is, het, is het echt zo dat de Engelsen een beetje gepest worden op Independence? Day? Nou ja, hier pesten ze oh, de Dominicanen, ah, ja. Ja echt, het gaat ook behoorlijk ver dat, dat zeg maar als de, de ambassade open zou blijven dat er dan telkens een Amerikaan binnenkwam met een lange neus, zeg maar. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh ja, dat zie ik ook wel. Het is natuurlijk niet heel serieus meer op nee. De meeste Amerikanen zijn, die stammen uiteindelijk wel af van de Engels, in ieder geval de grootste, grootste minderheidsgroep. Maar het is wel even worden grapjes gemaakt over de Lion bastards, ja. We spraken hier het vorige uur ook al even over de grote stroomstoring... en de, nou de problemen die er waren in Washington met de storm die daar gewoed heeft. Gaan de festiviteiten bij jou nog wel door? Ja, uh, ze gaan inderdaad uh, door. Ik, uh, ik lees wel af en toe wat kritiek. De, uh, er zijn hier wat, wat hoofden van de, van, de, van de emergency services die zeggen... is het nou wel zo'n goed idee? Want er komen honderden duizend mensen uit de hele omgeving hierheen. De infrastructuur ligt nog niet helemaal weer overeind. Hè? Er zijn wel de stoplichten die niet doen. Uh, maar goed, we gaan wel kijken hoe dat allemaal afloopt. Maar in principe gaan de feesten allemaal door. En het is natuurlijk het grote vuurwerk in Washington D.C. Wat een van de grootste is uh, van uh, hier in de VS. Een van de grootste shows. Uh, wat je prachtig kunt zien. Dat gaan ze hier afschieten boven de National Mall. Uh, ja, de National Mall uh, is, dat is, is, is de, de, de, de, de, de centrale boulevard in Washington. Hè, waar alle monumenten staan en zo. Ja, dat klopt inderdaad. De, het Witte Huis, het Capitol, de de... Lincoln Memorial, die leggen daar allemaal is dat, in. Ja. is dat dan ook eigenlijk de plek waar de officiële Declaration of Independence ligt? Of ja, ja, de ja, National ja, Archives. Ja. Ja. Ja. Want ja, ben, ja. ben jij er ooit geweest eigenlijk bij dat Wat ik, ik heb het hier nu naast me liggen. Niet de originele, maar iemand, <laughs> eentje, een perfecte vervalsing zullen we het maar noemen. Maar heb jij hem ooit echt gezien, Wouter? Ja, absoluut. Ik ben er ook heen geweest. De National Archives kun je in. Daar hebben ze, het is allemaal heel donker daar, zodat het allemaal zo lang mogelijk bewaard blijft. Hè, dat het allemaal niet vergaat. Ze hebben dat uh, speciale licht, zodat het dan uitziet. Uh, de de lichtsterkte is, is, de lichtsterkt van twee kaars of één kaars op uh, twee meter afstand. Mijn hemel. Dat, uh, afstand. En dan iedereen gaat daar heen staan. Het is hele ja het is heel donker. Hè. Dan krijg je een hele geheimzinnige uh, sfeer. En dit is, is, is, is mooi. Perfect voor ja. Nicolas Cage om hem te stelen. En Nicolas Cage ja. steelt dit document dus in, uh, in de film National Treasure. Mm. Wat, uh, ja, dat is natuurlijk echt vreselijk dat dat, uh, dat mm. het is. Die hele film National Treasure hangt ook aan elkaar van. Dus inderdaad al die, al die, al die folklore en mythen rondom dit document. Ja. Dat, dat is goed. Groot geheim is inderdaad dan dat er iets op de achterkant geschreven staat en dat dat vragen ze ook allemaal iedereen die daarheen gaat van mogen we eens een keer op de achterkant kijken. <laughs> nou, op, die, ja, op, die, op die van mij uh, staat niks. Oké. Maar ik begrijp het. Jij gaat het gewoon vieren, een barbecue en uh, een parade en het is is het is het eigenlijk wel. Uh, het klinkt misschien een beetje burgerlijk in de PNSD, ja. of wat? Nou, ik ben natuurlijk ook heel burgerlijk. Hè. Ja. ja, Maar barbecue, biertje, vuurwerk, dat klinkt allemaal wel goed hoor. Een mooie zonnige dag. Nou, we wensen je heel erg veel plezier daarbij, Wouter Zandingen. Ga genieten van die vrije dag. De Independence Day, ook jij hebt hem gewoon verdiend. Zo, ik zie wel. Eh, dan is er nu even iets anders dat niet zoveel met Independence Day te maken heeft. Tijdens nou ja, ze dat zijn ik met ook je, je uh, wil checken. Uh, New York, ik weet dat dat vroeger Nieuw Amsterdam was. Oftewel, een van de grootste, mooiste steden van de wereld was van ons de Nederlanders. Ja, hij is wel en daarna toen... voornamelijk heel mooi en prachtig geworden. En... Daarvoor was het een, een tamelijk... Uh... Spot, sputterende kolonie. Maar, maar toch, ha wij, hadden New York, wij hadden New York... en we New hebben York, het geruild van. voor Suriname. Nu heb ik niks tegen Suriname, maar waarom hebben we dat gedaan? Dan? Ja, nou, de, de Engelsen... we waren weer in, in oorlog met de... <laughs> uh, met, of nog steeds, of al, al in oorlog met de Engelsen. En die hebben eigenlijk ons het mes op de keel gezet. Uh, konden kiezen of uh, we werden kapotgeschoten. Of om ons uh, een beetje uh, gezichtsverlies te besparen... konden we ook uh, een Nieuw-Amsterdam ruilen. En uh, daarna hebben we het ook nog een keertje ingenomen weer... Maar nee. dat duurde niet zo lang. Maar nee. zijn het weer kwijtgeraakt. Maar we konden dus eigenlijk kiezen of de Engelse bom op ons hoofd of we gingen druilen ja, tegen daar kwam het ruilen Ja, dat komt wel neer. Ja, ja, ja. Maar goed, het is dus waar dat wij New York ooit in handen hadden. Oh, dat zeker. Ja, New Nederland heette het gebied waar het in lag. Ja, ja, en Nieuw-Amsterdam dus uh, als stad. En dat ja. betekent dat er nou ja, misschien ook nog wel uh, wat kenmerken zijn... Nederlandse kenmerken te vinden in de stad. Dat was tenminste de vraag die Helene Westerhuis zichzelf stelde. En zij ging op zoek. En ze verzamelde alles in het boek Nederlandse Historie in New York. Helene Westerhuis, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedenavond goede uh, voor jou. Ja, dank inderdaad. In New York, het is een enorme stad. Hoe begin je ja. dan in vredesnaam... ...te zoeken naar Nederlandse kenmerken? Oeh, nou allereerst heb ik het helemaal niet alleen gedaan. De, mijn, de counterpart was, uh, ga je schelten maar toenmalig, uh, komt een generaal in New York... ...en wij spraken elkaar en uh, vroegen toen eigenlijk aan elkaar... ...van joh, het is Nederlands geweest hier, maar waar zie jij dat aan... ...en waarom weten zo weinig mensen daar iets van? Dat was het allerbelangrijkste wat ons opviel voornamelijk. Um, en toen zijn we vooral op reis gegaan naar plekken toe puur de valley en kijk het was niet alleen ook uh, buiten new york, york dus Precies. Uh, Nieuw-Nederland bestreek New York, het huidige New York, New Jersey, Delaware. Dat zijn drie grote staten. Nieuw-Amsterdam was het puntje van, uh, van Manhattan. Maar het ging dus veel verder dan dat. Uh, dus zover zijn we ook zelf op reis gegaan. En met name in architectuur, in architectuur kun je nog dingen terugzien. Uh, bepaalde constructies en bepaalde dakvormen. Als je daar wat meer van weet hoe het in, in uh, Noord-Holland in de 17e eeuw eruit zag, dan kan je heel veel mooie dingen daaruit pikken. Ja, als je dan op reis gaat, dan, dan, je, dan, dan herken je het. Maar nou ja, om, om iets uh, typisch Noord-Hollands te noemen, iets pittoresk, laten we zeggen uh, Volendam. Die bouwstijl, die kan je zomaar ergens daar uh, tegenkomen. Of moet je wel um, nou echt ja, goed ja, het zoeken? het is wel zo. Nou... Ja, je moet wel op zoek, dat met name ook omdat het een heel groot gebied is. En omdat er natuurlijk wel ook door de eeuw heen heel veel verloren is gegaan. Maar uh, dat er herkenbaarheden zijn, is, is zeker een feit. Dus ja, ik, ik, ik durf te beweren, zeker als je er iets in verdiept... en, en ons boek erbij hebt en erover leest in ieder geval... dat als je, uh, dat als je hier rondrijdt, dan, dan, dan ga je het er zeker uitpikken Ja, het zijn puur vormen. Het, en ook als je naar de foto's kijkt, uh, het, het, het, het voelt ook als herkenning. Ja, nou, ik kan verklappen dat ik Helene een klein beetje ken... Uh, en okay. Helene, wij hebben er ooit een bezocht... Uh, toen Helene op haar uh, op research was. We kwamen bij een heel klein huisje midden in, uh, midden in de bossen. Yeah. Uh, bij, uh, bij dat uh, trailerpark... Uh, trailer ja, zij noemt nu echt eigenlijk het, het best bewaarde geheim van Nieuw-Nederland. Dat is een huis waarvan we durven beweren dat het uh, daadwerkelijk door Nederlanders gebouwd is. En ook uh, is opgetrokken uit bakstenen die op een schip als ballast waarschijnlijk zijn meevervoerd. Omdat dat uh, te identificeren is als een, uh, als een Nederlandse baksteen. Maar dat staat ontzettend op instorten. Dat is het laatste huis dat, uh, dat ook nog volledig Nederlands uh, zou zijn. Uh, en dat moet eigenlijk gered worden, maar daar, ja, daarover later misschien wel meer. Maar het laatste, dit is het laatste huis, want, want er is dus niet heel veel meer over. Er is niet niets, ja. maar er is ook niet heel veel. Nou ja, weet je wat het is? Dat als je in de 17e eeuw een huis bouwt en je kijkt in de 21e eeuw naar datzelfde huis, dan kan dat natuurlijk niet door de eeuw heen compleet gelijk hetzelfde gebleven zijn. Ja. Ik bedoel, er wonen families in, mensen hebben meer ruimte nodig, uh, en, en de hout vergaat. Er wordt heel veel aan geklust. Um, dus in dat opzicht zijn er nog wel een aantal huizen zoals het Wyckoff House in Brooklyn. Daarvan kun je wel zeggen dat de core nog zeker um, de core uit 1652 is, maar er is door de jaren heen zoveel mee gebeurt, uh, dat je inderdaad niet kunt beweren dat dat volledige huis van begin tot eind helemaal Nederlands is. Nee, nee dat klopt. maar uh, de, uh, Nederlanders die houden er nogal van om uh, Nederlandse sentimenten mee te nemen op hun vakanties. Denk maar aan uh, de ramblas wat vol staat met patatzaken. Uh, maar ze je... willen misschien niet helemaal de, de, de, de stad uit als ze naar New York uh, op zoek zijn gegaan. Wat is nou echt, zeg jij, voor de toerist die nu misschien op het punt staat naar New York te gaan, een typisch Nederlands iets misschien, of een typisch, een, een klein nou... kenmerk dat je het nog herkent, gewoon in de stad nu York. Ja, maar een typisch Nederlands iets is natuurlijk heel lastig als je het over New York City hebt dat, dat door stadsontwikkeling enorm is, uh, is, is uitgebouwd. Ja, het is maar een detail maar ik te zijn altijd, ja, om, nee, om ik ons weer even altijd... thuis te voelen. Ja, dat snap ik. Wat ik zelf het allerleukste vind... is om te vertellen over downtown rond Financial District... dat het stratenplan daar is puur zoals de Nederlanders daar straatjes hebben aangelegd. Dus de, de vorm, de routing downtown uh, bij Stone Street... dat heette eerst uh, de Brouwerstraat. Het is dus door de Engelse Stone Street genoemd... omdat zij als eerste dat straatje uh, bestraat hebben. Uh, en bij Stone Street in de buurt is ook Pearl Street, dat was Parelstraat. En Broad Street, dat was de Heerengracht. Dat lag een gracht, hè? Ik bedoel, de, de, de, de, even voor de toeristen... Die dus inderdaad lekker kiekjes gaat nemen van Wall Street... die heeft dus niet door dat hij dus over de Herengracht daar naartoe ja, loopt. Dat is wa waanzinnig. Ik, ik, ja. ja, dat is, als je dat weet en als je dan rondloopt en kijkt, dan, ja, dat, dat is waanzinnig. Want dan kun je gewoon in gedachten heel eventjes terug. En dat, dat is uiteindelijk het, het, het mooiste van de gaan. Dat je, dat, je, uh, dat je op nieuwe plekken komt en dan kan je nu ook in gedachten nog eens even nog verder teruggaan. Terug naar die Nederlandse stad. Dus ja, is... Mensen realiseren zich niet echt als je, als je daarheen gaat. Dat mensen het... komen voor het vrijheidsbeeld, maar snappen niet heel, altijd dat er ja, dat, dat toch nog heel, van alles daar te is, zien is. Daar is niks Nederlands aan, hè, het vrijheidsbeeld. Nee, Ach, helaas. Nee. Uh, uh, wat er allemaal wel Nederlands is, dat moeten we vooral lezen in het boek Nederlands Historie in New York. Het was eerst in het Engels en nu is het dus ook vertaald naar het Nederlands. Helene Westerhuis, dankjewel. Graag gedaan. Uh, wij praten hier verder Thijs uh, Roes over uh, Independence Day en een beetje ook de symboliek uh, daaromheen. Uh, want uh, 1776, het is uh, het getal, het uh, jaar dat uh, nou ja, eigenlijk Amerika. Uh, opgericht werd, om het maar zo te zeggen, in ieder geval de vrijheid kreeg. En uh, die symboliek wordt heel veel nog gebruikt, toch? Ja, die symboliek wordt de hele tijd gebruikt. En ik wil het eigenlijk gewoon weer over die ene, die ene belangrijke zin hebben. Over die we hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Je ziet eigenlijk heel erg vaak dat dat uh, in, in, in de Amerikaanse psyche terugkomt. Omdat het zo heel duidelijk opzomt. Wat, uh, uh, wat, uh, uh, wat, uh, waar Amerika voor staat. Kijk, ik wil, moet heel even kort iets uitleggen over die onafhankelijkheidsoorlog. Vaak wordt die in Amerika uh, wordt die door Nederlanders in de war geraakt, gehaald met de Burgeroorlog. En de Burgeroorlog was die fundamenteel anders. Het was uh, een eeuw later. Uh, echt onderling Amerikanen die elkaar de kop insloegen, over slavernij. Het zuiden wilde uh, slavernij behouden. En het noorden wilde van die slavernij af. Aan de ene kant omdat ze het gewoon uh, niet vonden kunnen. Aan de andere kant omdat het, het zuiden te veel economisch voordeel opleverde. Om gewoon allemaal van die gratis uh, uh, uh, krachten te hebben. Uh, dus die mensen die sloegen elkaar de kop in. En toen was op een gegeven moment Lincoln, die de, de, de beroemde president Lincoln, die was toen president. Daarom was hij zo beroemd. Omdat hij het land bijeen heeft weten te houden. Dat er dus niet een zuidelijk... Amerika kwam, of een zuidelijke conf confederatie en de, de, de noordelijke Verenigde Staten. Uh, hij heeft het land bijeengehouden, hij hield toen een speech. Uh, nou, die speech die konden we natuurlijk niet opnemen, want dat was, het was in 1864, uh, denk ik, dat hij de speech heeft gehouden, 1863 misschien, tijdens de burgeroorlog. Maar Johnny Cash die heeft hem ooit een keertje nagespeeld. Dus laten we heel even weer naar die ene zin luisteren, die je dan toch weer terug hoort komen, 100 jaar na die Declaration of Independence. Four score and seven years ago, our forefathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Ja, dan hoor je hem dus weer. de all men are created equal. Dit was dus ja, Johnny Cash, maar uh, hij quote dus Lincoln die dat dus zei. En later hoor je dat dus steeds vaker hoor je dat terugkomen. Dat idee dat alle mensen gelijk zijn, waarden die wij natuurlijk. Dat is de regel één van onze, van onze grondwet. Um, in de Verenigde Staten is, is, is, is het vrijheid van meningsuiting. Uh, maar, um, dus, dus het is een soort antidiscriminatie iets. En je merkt ook dat in de Verenigde Staten dat lang niet altijd gebeurde. Dus nou, Lincoln die deed over de slavernij. Daarna hadden de, zwa de zwarte bevolking het nog steeds ontzettend moeilijk. En ja, wie is natuurlijk gewoon de held van de zwa zwarte bevolking? Uh, dat was natuurlijk Martin Luther King. die uh, ja, in een zinderende speech: I have a dream speech weer die zin aanhaalt. So even though.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 Want dit is de, de speech waar hij het ook had over zijn twee kleine kinderen. Waarvan die hij hoopt: hand, ja. die hand in hand dan samen mogen leven met de witte bevolking. Maar dit is eigenlijk een ander deel uit de speech. dat, dat eigenlijk nog meer raakt ook naar het verleden. van Ja, en Amerika. dat zie je dus heel vaak. dat in, in bijna elke speech. wordt wel iets uit het verleden gehaald. maar die zin wordt gewoon nog zo krachtig ervaren. Zei... omdat het een soort hoop is, weet ja. je wel. voor de toekomst. Je zei trouwens ook. en laten we dat vooral als tip aan de luisteraar meegeven. dat als je op een regenachtige zondagmiddag niks te doen hebt. kijk even die speech van ja, die kijk, hele is je kent quotes, maar... Even helemaal. Even helemaal. En dan, dan zie je gewoon hoe zinderend die speech is. En dat maakt een prachtig bruggetje naar de derde keer dat, ik, dat, dat, dat die speech wordt aangehaald. En dat is uh, de huidige president Barack Obama. Barack Obama is sinds 2008, uh, of in 2008, werd hij verkozen. Sinds, sinds 2009 president. Maar hij werd uh, nationaal bekend door een speech die hij gaf in 2004. Toen was John Kerry, die was toen de presidentskandidaat. De, ze hebben altijd een congres. En dan wordt die presidentskandidaat wordt gepresenteerd. Nou, John Kerry ging, altijd, ging niet helemaal lekker. Hij deed wel oké. Okay. Maar er was één man op dat congres toen... die werkelijk compleet de show stal. En dat was dus Barack Obama. En toen was ook... Ik kan me echt nog als de dag van gisteren herinneren... dat ik die speech zag, dat ik dacht van... Holy crap, wat de, wat de hel is hier net gebeurd? Nou, dat dacht de rest van Amerika ook. En dat was gewoon zijn begin naar, uh, naar zijn presidentschap. En ook hij haalde dus weer heel duidelijk... Kijk, de, de boodschap van de speech was... er is niet een links-Amerika, niet een rechts-Amerika... er is één Amerika, dat zijn wij allemaal. En ook hij haalt weer die zin aan. Tonight... We gather to affirm the greatness of our nation. Not because of the height of our skyscrapers, or the power of our military, or the size of our economy. Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over 200 years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That is the true genius of Amerika. Dat is de ge het genie van Amerika, die Met drie de... kernwaarden. Deze die kernwaarden en dat, dat symbolische, en eigenlijk dat. dat, nou ja, dat... Laten we zeggen, het onbereikbare daarvan, maar wel het, het hele mooie gedachte. Dat past toch perfect bij Barack Obama. Oh, ja, en, dat, en maar dat was dus dat was het briljante aan Barack Obama. Barack Obama was zelf, uh, zelf een product van iemand van een zwarte man en een, een, een blanke vrouw. En die blanke vrouw die had in de Tweede Wereldoorlog. Uh, de, de vader van die blanke vrouw had in de Tweede Wereldoorlog gevochten. En zo zag je dat Barack Obama was eigenlijk. Die, wat die zinnen zijn en wat hij altijd wilde in zijn leven, dat was hij tot mens gegoten. Nou echt. Wat een droom, wat een droomverhaal ja, was dat. Eigenlijk is het helemaal geen... Die man moest wel Amerikaanse Ja, de de maar dat, dat, dat was het dus een beetje. Dat was, dat was Ja, daar kon Hillary Clinton toen ook niet tegenop... <laughs> en McCain ook niet tegenop, want dat was wel inderdaad... niet zo briljant gevonden. En hij zegt van, that's the true genius of, the, of this country. Maar ja, toen ik zat te kijken, dacht ik... dat is er de true genius. Ook de, het genie van wat hij... Uh, als persoon daar, uh, daar... doet. En dan kan je het dus met hem eens zijn... of oneens. Want dat, ik heb het dus totaal niet... over, over politiek-inhoudelijke dingen... Ik heb het alleen maar over de vorm. En die vorm die klopt perfect, want hij, hij, hij springt hier bijna van die pagina's af. Ja, dat is even aanzienlijk. Nee. Of hij, je zei, McCain kon het niet van hem winnen, Hillary Clinton niet... of Mitt Romney het misschien van hem gaat winnen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En we mogen weer bellen met een Amerikaanse die hier in Nederland woont... en Independence Day gaat vieren. Dat zo meteen op Radio 1. Nu eerst in excess Never Tear Us Apart.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 Never Tear Us Apart hier op Radio 1 om tien minuten over half zes... waar we het nog steeds hebben over Independence. Hè. Het is namelijk 4 juli en dat betekent dat in Amerika ontzettend veel gevierd wordt. Barbecues op straten, er wordt gebeesbald, er wordt vuurwerk afgestoken. Het is een mooi volksfeest daar. En iemand die dat helaas moet missen is <laughs> Roberta Enschede... want zij is dan wel Amerikaanse, maar woont in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Jammer dat u er niet bij kan zijn daar in Amerika... Jammer dat ik ben niet bij, maar we hebben een hele grote picnic op zondag. Met Uncle Sam en barbecues. En we hebben de Declaration of Anna Frankelijk gelezen. En veel vlagen en kinderen. En uh, wij hebben eigenlijk een, een stuk van Amerika hier naar Nederland gebracht. Ja, voelt het dan ja. een klein beetje als Amerika? Ja, zeker. Ja. <laughs> maar het moet toch een beetje raar zijn, zo'n Amerikaanse feestdag in Nederland vieren? Nou, nee, nee, nee. Wij doen het al jaren hier. En het is echt een community. Feest in Wassenaar, dicht bij de Amerikaanse school. We hebben een paar honderd mensen. En de DCM van de Amerikaanse ambassade heeft En we hebben. Voter registration voor de aanstaande presidential verkiezingen. Wat komt. En al de traditionele dingen. wat mensen doen in de Verenigde Staten. Dus wij hebben eigenlijk. moeten hard werken. dat te doen, maar het komt wel. Wel mooi dat er ook meteen inderdaad. een poging wordt gedaan om mensen te registreren. om te gaan kiezen. Dat zie je toch als je in Nederland. Uh, als je in uh, New York naar de Nederlandse ambassade gaat. met Koninginerdag. staan ze daar niet met een soort stemfoldertje voor. Je. Nee, nee. Wij, wij hebben elke jaar. Uh, stemmen en heel vaak de consulaat komt en uit uh, inlichtingen geeft over alle problemen met, uh, you know, voor Amerikaanse uh, burgers hier. Maar we hebben verschillende delen van de picknick, zoals de U.S. Citizen Services, voter registration, en dan gewoon leuke dingen, de barbecue, de United States Marines komen en de barbecue doen ook de presentatie van de colors and maar, Uncle Sam en alles. Maar u, u zegt dat het, het, het, het is vooral ook een beetje nou ja, de, de in contact blijven met Amerika. Er zit, zit van alles omheen. Is het vooral leuk om uw landgenoten weer te zien en te spreken? Of vindt u het ook nog echt belangrijk dat het speciaal Independence Day is die u viert, de, heel, de vrijheid die Amerika gekregen heeft? Nou, bijvoorbeeld, ik heb u gezegd dat wij lezen elke jaar. Een deel van de Declaration of Independence, ja, vaak echt het, het originele tekst die we nee, hebben hier yeah. naast ons liggen, die, die leest u op. They Kent they u hem uit, uit, uit uw hoofd? Een deel. No, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights that among these are life. Liberty and the pursuit of happiness. Nee, hey, applaus. <laughs> het is een zin die we al veel voorbij ja, horen komen goed. in deze uitzending. Maar dat is echt de mooiste zin en de belangrijkste zin. En misschien uh -huh. wel de basis van Amerika. Ja, er staat ook iets over Indian Savages in. Dus dat <laughs> ja, dat. <laughs> nee, nee, nee, nee, we zeggen: life, is... Liberty and the pursuit of happiness. Ja. ja. En, en, en, hoe gaat u het vandaag nog vieren? Nou vandaag, wij hebben nou uh, maandag uh, iets bij de U.S. consulaat, gisteren bij de ambassade. En vandaag ga ik met wat vrienden. En uh, misschien gaan we barbecuen. En misschien ook lezen de Declaration of Independence en gewoon dingen denken. Mm -hmm. Is we het... hebben nu drie dagen achter elkaar. Wauw. Is, is, het, is het nou nog een gelegenheid dat hij zegt... nou, als ik nog een keer terug ga naar Amerika... u zult het ongetwijfeld nog wel doen... dan een keer nog met Independence Day. Ik wil dat nog een keer meemaken. Nou, weet je, als, ik kom uit, uit Chicago... en in Chicago, elke jaar on Independence Day, 3 juli... er is een hele grote uh, celebration... dat ze noemen de Chicago Historical Society... And there lays the declaration of independence and music and uh may member from congress or the senate to freke and uh, uncle sam comes And it's it it is it's what hate fail meaning our oak a face this you know it unbending the the meaning of the declaration of of ferriuli from the face the barbecues the fireworks maar je moet altijd zeggen, waarom doen we dat? En het is niet alleen een feest in een barbecue. Het is veel meer. En we moeten altijd aan denken, we hold these truths to self-evident. Wat meent dat? Ja, lijkt me een mooie afsluiting. Nog heel veel plezier met het vieren van Independence Day. Roberta Enschede, dank u wel dat u even hier uh, wilde uitleggen. aan te Dank u wel dag. We gaan even weer een, een sprongetje maken naar de, de politiek, als je het goed vindt, uh, Thijs. Ik vind het prima. Uh, uh, uh, Hoe politiek is eigenlijk Independence Day? Het is heel Amerikaans, het is heel patriotistisch. Je zou het misschien ook politiek kunnen uitmelken? Nee, natuurlijk kan je dat politiek uitmelken. Maar en ik denk dat het ook een, een, een, een grote dag is voor politici om dus even een mooie speech te houden. Maar Obama en Romney zijn op vakantie. Ze zijn op vakantie, maar dat wil niet helemaal zeggen dat ze onzichtbaar zullen zijn, hoor. Ik bedoel, Pim er niet op vast, maar... Uh, je kan je voorstellen dat ook zij eventjes dus een klein dat je een klein plaatje ziet van oh uh, ook uh, met Romney staat wat burgers te flippen uh, in zijn tuin uh, dus ik denk uh, dat dat zomaar zou kunnen maar het het is het is het is inderdaad de symboliek uh, heeft heeft heeft een grote waarde ja. Ja. Je, je, je haalde haalt het net al even aan een stukje uit de speech van Barack Obama de huidige president natuurlijk van Amerika die een stukje van de Declaration of Independence gebruikte in zijn speech goed getuigd. Time natuurlijk uh, precies uh, de juiste intonatie uitgesproken als een aanhangers klappen en was toen nog wel onbekend. Ja, hij was onbekend, dus die mensen klapten nog niet zozeer voor, voor hem als aanhanger, maar meer zo van wie is dit? Dat was ja. ja. ja. Um, um, en um, nou ja, je zegt die Declaration of Independence past eigenlijk één op één op Barack Obama, maar je hebt ook al uitgelegd: De Declaration of Independence is een idee, dat is een het ideaalbeeld. Ja, nou, die uh, declaration en, en die is Barack Obama ook. We hebben nu vier jaar Barack Obama gehad. Ja. Heeft hij zijn dat? dat ideaal een beetje kunnen nou ja waarmaken. Nou ze... heeft hij dat ideaal kunnen waarmaken? Kijk, je moet dan moet je eigenlijk even een stap terug doen. De de uh, die de, de, de Declaration of Independence en je kan hem dus opheffen tot tot tot uh, tot de bed. Maar ja, als ik uh, als ik uh, even nog een ander zinnetje eruit uh, kan pakken, uh, dan is het hier, um, uh, want het is dus een aanklacht tegen die koning. hè. De, de, de Amerikanen willen van die Engelse koning af. Nou uh, de um, de koning zou ook de, de, de wilden die in het land wonen hebben opgezet tegen, uh, tegen de Amerikanen. Maar uh, het, het enige wat die wilden kunnen in die bossen is een. Uh, is een roekzegloze destructie van alle, van alle mensen. Dat, nou ja, staat, er ook dat staat dan ook in diezelfde Declaration of Independence. Dus je moet er ook weer. Kijk, het, het, het, het, het, dat kan je dan dus uiteindelijk nou ja, selectief negeren. En dan gaat het dus om die, eerdere, om die eerdere woorden, want daar kunnen we het allemaal mee eens zijn. Ja. En dan kan je gaan kijken, heeft, heeft de Verenigde Staten dit nou gedaan? Nou, eerst hadden ze nog slavernij, bijna 100 jaar. Uh, vrouwen mochten net als bij ons heel lang niet stemmen. Dus uh, de, tot begin 20e eeuw. Maar, maar, maar Barack Obama, laten we dan zeggen, nou, die eerste alliantie van de Declaration of Independence, mm -hmm. dat ideaalbeeld... heeft hij dat uh, waar kunnen maken? Nou, kijk, dan, dan ga je dus verder naar uh, Zwarte Meerechtgever... en dan kom bij homo's uit. En, en, en als je dan kijkt naar uh, de schandalige situatie... dat uh, homo's nog niet eens openlijk konden dienen in het leger... tot, tot Barack Obama er kwam. Nou, dat is, daar kan je met je kop toch bijna niet bij. Dat dus een mm. land dat zo'n prachtig document weet voor te brengen... dan op die manier nog met zijn mensen omgaat. Dat, ja, in, het, in het leger nog wel. Dat, ja, ik, ik da daar heeft Barack Obama dus wel ergens, een eind aan gemaakt. Ja, ik las wel ergens, voor mij was het de staat Virginia. Daar is het wel legaal om met je, als neef met je nicht te trouwen... Maar mogen twee mannen niet met elkaar praten? Zou kunnen. Anale seks staat ook in sommige staten nog steeds op de boeken. Dus het uh, als verboden. Dus het kan. Maar Barack Obama die heeft. Uh, ik, kijk, hij heeft het wel gedaan. Maar ik je kan hem nou. En dat is dus jammer. Want ook als we die speech van toen straks hoorden. En denken van. Goh, hij heeft zijn idealen zo hoog zitten. Uh, waarom, waarom heeft hij dan niet proactiever zich opgesteld. voor, voor de emancipatie van, van homoseksuelen? Misschien wel omdat hij nog vier jaar door wil in het Witte Huis. Nou ja, en het werd al veel langer gezegd. Uh, hij zei vorig jaar. Ja, mijn, uh, mijn ideeën over het homohuwelijk zijn evolving. Die zijn, nog, zijn nog, in, nog aan het veranderen. Ja, sorry hoor. Maar ik dan, dan, en, uh, toen zei iemand ook het echt een hele scherpe vraag gewoon van zeg het nou maar even. Toen zei hij, ik ga daar vandaag geen nieuws over brengen. Nou, toen duurde het dus tot een paar maanden geleden dat hij eindelijk zijn steun uitbracht. En dan denk je wel van ja, een land dat zijn idealen zo hoog heeft, met een president die dat zo ver, ver, vereenzelvigt. Die dat, die dat zo uitstraalt als geen ander, dan is het toch heel raar dat dat op die, op die momenten dan nog niet... Uh... Zelfs Barack Obama is niet perfect. Nee, natuurlijk is Barack Obama... Mm. Nee, maar nee, gaat Barack hij het wel nog vier jaar uiteindelijk? Dat nou ja, daar lijkt, het, daar, nee, daar, daar lijkt het wel op. Ja, misschien is dat alweer te sterk gezegd. Maar eh, Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Ze noemen het een oktober surprise. Als er in oktober altijd nog iets gebeurt dat de hele boel op zijn kop zet. Maar hij staat er redelijk goed voor. Uh, als hij een paar maanden redelijk goed economisch nieuws heeft dan kan dat zomaar goed voor hem gaan komen. Maar uh, het, het wordt hard werken voor hem. Het worden ontzettend dure verkiezingen. Maar uh, hij heeft een uh, aanzienlijke kans om gewoon te blijven zitten. Maar ik denk dat wij het in uh, onze programmatijd die we hier hebben in de nacht... en sowieso in alle media nog zat de uh, aandacht daaraan gaan besteden. Ik hoop het. I did my best to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 Human van de Killers komen bijna aan het eind van deze WNL-nacht hier op Radio 1. Het is vijf minuten voor zes en ik zit nog steeds in de studio met Thijs Roes, Amerika-deskundige en correspondent. En we hebben het hele, uh, van vier tot zes eigenlijk gehad over Independence Day en alles wat er omheen hangt met Amerika. En je vertelt alles vol vuur en passie en een ongebreidelde fascinatie heb je voor dat land, hè? Ja, en dat, uh, ik, ik word er soms op aangevallen. En soms vinden mensen het wel grappig of zo. Uh, ik, heb, uh, ik, ik heb al heel vaak moeten uitleggen waar dat vandaan komt. En ik, en ik vind het altijd heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Omdat, het, um, omdat je natuurlijk heel veel ook tegen Amerika kan hebben. De, het, het is niet alsof... De, want we hebben natuurlijk heel veel nu over de idealen gehad van de Verenigde Staten. Maar ook over hoe vaak ze die dus niet hebben nageleefd. En als je kijkt naar gewoon de dingen die ze in Vietnam hebben gedaan. Dingen die raken waren. Wat George Bush allemaal heeft gedaan. En ook de dingen die... Uh, Barack Obama prachtig belooft en niet nakomt. En dat zijn dan van die, uh, van die dingen waar ik dan natuurlijk, waar mijn fascinatie eigenlijk alleen maar meer door wordt geprikkeld. Hoe kan een land dat zo prachtig weet te, verantwoorden, of weet te verwoorden waar het voor staat en wat de, wat de idealen zijn, hoe kan dat ook zo ontzettend te mis ingaan de hele tijd? En dat, dat levert zo'n heerlijke frictie op uh, dat het dat, dat eindeloos fascinerend blijft. Maar wat er in die Declaration of Independence staat, geloof jij dat? Dat die ideaal beeld? Oh, ja, nee. Ik, dat, die, die ene zin, die geloof ik absoluut. Dat, dat de indianen wilden zijn die nee. alleen maar oorlog kunnen voeren, geloof ik niet. Maar de, nee, dat, uh, dat, dat, dat het doel van het leven, vrijheid, uh, leven en het nastreven van geluk is, dat lijken mij universele waarden. Ik denk hm. dat inderdaad iedereen in Syrië dat op dit moment wel, uh, daar, daar wel mee eens zou, uh, mee ja. eens zou zijn. Ja, nee, het is, een, uh, het, is een, um, uh, het is een buitengewoon fascinerend land en je kan er ontzettend veel op tegen hebben. Ik probeer over het algemeen altijd te verklaren waarom mensen daar zo denken. En um, ik weet dat een hoop mensen toen, toen Bush daar aan de macht was, uh, het ontzettend moeilijk vonden om te, om, om, om te reizen of om met buitenlanders te spreken. Omdat iedereen Amerikanen aanviel op, op hun politieke leiders. En je kan Amerikanen eigenlijk op alles Aanvallen, maar Amerikanen zelfs altijd zo ontzettend aardig. Dat is altijd heel. iedereen die naar de Verenigde Staten gaat, die, uh, die, die merkt het altijd op. Ze hebben allemaal wel een shotgun in hun achterbak liggen. Nou nah, ja, handen. dus niet allemaal. Nee, nee maar... ja, kijk, nee, maar, maar dat is het. Dus, dat is een beeld. Kijk, dat is ook het vervelende ervan, want ik, ik kan dus altijd uh, wel een soort nuancering eraan aanbrengen. Als je zegt van ja, maar ze zijn toch allemaal redneck. zeg Nou, wat wel mee? Ja, het zijn allemaal linkse hippies. Nou, valt eigenlijk wel mee. De, het is zo'n divers land en zit, de contrasten zijn zo kolossaal, dat ik daar dus de komende decennia nog niet over uitge, uitgefascineerd ben, denk ik. Mm. En, uh, nou ja, ik, we zijn bijna aan het einde gekomen. Maar, als ik, als ik ja. het goed begrepen oh. heb over Independence Day, is het een heel wijdverbreid land, maar komt dat toch wel allemaal een beetje samen op deze ene dag, de 4 juli? Ja, en in het volkslied. En in, het volkslied. en in het volkslied. Die wordt heel veel gezongen vandaag. Die, heel, die gaat vandaag de hele dag door. Dat wordt eindeloos. Het is trouwens ook bijna aftellen te tot Independence Day in Amerika <laughs> trouwens. Nog? Nee, het, het is wel grappig, want het is... Um... Uh, dat, dat volkslied, dat wordt natuurlijk de hele tijd gezongen. En uh, ik wilde uh, graag even de allerbeste versie ja. daarvan uh, nog even laten, laten horen. Nou, dat gaan we sowieso doen, want we gaan tegen de klok van zes uur. En daarmee luiden we eigenlijk met het tijdsverschil... een andere dag in in Amerika, de 4e juli. Wij willen denk ik vanaf hier iedereen in Amerika... Ik denk niet dat er veel zijn die het luisteren, maar we willen toch gezegd hebben... iedereen die daar is, een hele fijne Independence Day absoluut. wensen... en we gunnen ze allemaal die vrijheid die zo ontzettend belangrijk en is. En de luisteraars hier? Heel even, Dit is het, deze versie van het Volkslied heeft alles erin wat erin zou moeten zitten. Het is, gaat over de top. Het, maar het is wel heel erg goed. Thijs, bedankt. We eindigen met het Volkslied door Whitney Houston.